Michel Koenen met het NOS-journaal. Israël roept een delegatie van de geheime dienst Mossad terug uit Qatar... ...meldt het kantoor van premier Netanyahu. Volgens Israëlische media zijn de onderhandelingen met Hamas... ...over een nieuwe gevechtspauze vastgelopen. De inzet van Israël bij de gesprekken zou zijn geweest... ...om een aantal mannelijke gijzelaars vrij te krijgen. Tot nu toe werden door Hamas vooral vrouwen en kinderen vrijgelaten. En Gisteravond leidde de strijd weer op na een gevechtspauze van zeven dagen. Kitty Kotti, de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij... is vanaf vandaag officieel immaterieel erfgoed. Kitty Kotti is op 1 juli. Op die dag wordt jaarlijks met lezingen en een festival stilgestaan... bij het Nederlandse slavernijverleden. Ook acht andere onderwerpen staan vanaf vandaag op de lijst met immaterieel erfgoed. Het gaat onder meer om de oud- en nieuw-traditie van het karbietschieten in Kampen en Twentse krentenweggen. Dat is een brood dat meestal wordt gegeten bij een speciale gebeurtenis zoals een geboorte. Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo, heeft een klacht ingediend over zijn koude cel. Volgens zijn advocaat is het in de ruimte in de extra beveiligde inrichting in Vught bijna net zo koud als buiten... Het ministerie wil niet reageren op de klacht. Een advocaat klaagde eerder al dat zijn cliënt vaak handboeien om moet... en dat hij weinig mag bellen. En de wereldleiders op de klimaatop in Dubai moeten een doorbraak bereiken. Die oproep doet paus Franciscus via de tweede man van het Vaticaan. De paus is zelf ziek en ontbreekt in Dubai. En via een boodschap zegt hij wel dat het klimaat op hol slaat... en dat het milieu wordt uitgebijt door buitensporige hebzucht. Het weer in ons land, soms wat zon bij 0 tot 3 graden. Vanaf zee komen er wat buien het land binnen, daar kan sneeuw bij zitten. En vannacht koelt het af naar 0 tot min 4 graden met kans op nevel of mist. Morgen begint grijs met in de loop van de dag wat meer zon. En ook weer kans op sneeuw bij een graad of twee. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag.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 Lekker swingen aan het begin van het derde uur alweer. Door de and Jones en uh, Spin Me Around. Inderdaad, het derde uur alweer, uh, Benno. Begint ja. al een beetje schemerig uh, te worden hier in Zalvoort. Nou, inderdaad. En wij zijn er nog uh, tot aan vijf uh, uur. Fred is er niet, trouwens. Oh. Ik krijg uh, net een uh, bericht uh, van oh. hem. Wat, uh, ja, vorige week had hij natuurlijk een, een Engelse artiest in zijn uh, uitzending. Ja, wat heeft en, dat ermee te maken? En, uh, nou, <laughs> dat, nee, ja, niet dat hij niet aanwezig is. Oh. Maar wel dat hij aan ons gevraagd heeft of wij door willen geven wie de prijs gewonnen oh, heeft. Oh ja, natuurlijk. Want vorige week had hij uh, inderdaad een, uh, een uh, mooie prijs, uh, stelde die uh, beschikbaar. Van uh, Michael Anthony Austin. Ja. En die is gewonnen door Michel Pals junior. Nou. Michel uh, Pals uh, junior van harte Gefeliciteerd met je ja. prijs. En uh, ja, Entertainment for You gaat het uh, met jou regelen. En dan uh, krijg je die mooie prijs. Het prijspakket van uh, Michael. Oké, okay, leuk zeg. Nou, Zeker. Dat en... uh, bij deze. En dat laatste nieuws van voetbal is... Ja, 4-0 alweer. Jij ja, Een mooie solo van Michael... Nee, daar moet ik weer bij pakken. Ja, ja, ja pak er rustig van, bij. We gaan straks ook van nog Berg. Nog bellen met Randall Lawson. Het theater van de autosport, zo noemt hij het zelf. Ja, Nigel Berg. Hoe kan ik de naam vergeten? Ja. Een uh, saluactie van Nijtselberg. 4-0 op dit moment. Uh, okay. Daar op uh, Duinsjesveld. Ja. Hebben we ook nog de do doneeractie. Daar hebben we het ook oh, al ja, ja, gehad. Ja, ja, uh, net. Ja, ja. Van de, van, uh, de, de, de visserskotter. Ja, visserskotter. Van uh, Rob Reker. Ja. En uh, 1485 donaties uh, op dit moment al, uh, Benno. Een totaalbedrag van, van 42.813 euro. Yeah. Nou, geweldig, geweldig. Ja, en, uh, geweldig. En uh, je kan doneren via doneeractie. Helpt de gesonken kleine vissersboot Precies, want het streven is zo uh, 100.000 euro. 100.000 euro, ja. ja. Is nodig uh, voor alle kosten die uh, nu gemaakt worden. En uiteraard uh, voor het, uh, ja, de boot uh, beschikbaar te houden om uh, te vissen. Ja, precies. Oké, okay, nou dan gaan we uh, lekker naar muziek, uh, want dan rende los en ik zei het al, de dier van de week. En hoewel het er niet zo heel veel zijn, maar wel een hoop konijnen. En ik heb nog wat inhaakdagen, dus dat komt helemaal goed. Zeker, lekkere muziek. Hier is uh, de single van uh, uiteraard uh, die uh, zangeres. Uh, Phil Collins heeft hem uh, gemaakt van Cindy Lauper en True Colors. Mooie uitvoering van uh, Phil Collins. People, you can decide of it. That darkness inside you makes you feel so small, but I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why. Een groot hit in de jaren 80, uiteraard van de, de zangeres Cindy Loper, en uh, die uitvoering draaiden we ditmaal niet, maar wel een hele mooie andere uitvoering van onze eigen Phil Collins. We gaan weer live schakelen naar Duitsersveld, naar Jan van der Leden, want uh, Jan, toen uh, de wedstrijd begonnen uh, hadden we het over uh, we zouden blij zijn als het uh, 5-0 wordt of zo. Ja, ja. en wat staat er op dit moment uh, op, uh, op het scorebord? Het staat nog vijf op de scorebord, uh, Rob. Kijk, kijk, kijk, kijk. Ja, heel mooi, hè? Heel mooi, ja. zeker. En wat is er allemaal gebeurd hè? dat het is zo het ver is dag. gekomen? We zagen net een hele mooie solo van uh, Nijtselberg. Die altijd keihard werkt, maar heel moeilijk tot scoren komt. En die, kon, die rondde nu heel mooi af. En dat was 4-0. En daarna was het uh, vijf minuten later een hele mooie aanval. met Cayenne en... Uh, Luc, uh, Luc Steenkist kon scoren, 5-0. Wow! En we gaan rustig door. Hebben... Ja, nog steeds uh, de overhand uh, op het uh, veld. Ja, ja, ja. We hebben zelfs nog wat kansen gehad op... Uh, nog meer, maar... die gaan net naast. En je moet een klein beetje mazzel hebben om je score naar een, hogere, naar een hogere stand te brengen. Maar, uh, hoeft niet altijd, hè? Nee, zeker niet. Maar zou dit, uh, zou dit een uh, omslag betekenen voor uh, SV Zandvoort? Vorige week al een uh, hele mooie winst natuurlijk, uh, tegen het team uit Velse 7 tegen 3. En uh, ja. nu uh, ook weer 5-0 op het uh, scorebord. Ja, het, het lijkt, het, ik, vind, ik vind het er wel op lijken hoor. Je ziet het uh, bijna ogen, staat, staat Er staat echt wel meer een team nu. Er wordt heel goed, goed samengespeeld. Er wordt uh, goed gepositioneerd gevoetbald. Uh, er wordt goed druk uitgeoefend. Ja. Het moet zo blijven gewoon. Ja. Nou ja, hele goede berichten dus uh, op dit moment. Jij houdt de wedstrijd nog even in de gaten. Mocht er nog gescoord worden, dan horen het wel van je. En dan geven we dat aan de luisteraars door, uh, Jan. Oké. Okay, dan okay. dus. dank, ja, dank je wel in ieder geval voor uh, vandaag, voor het uh, verslag. En tot Draag volgende week. week. En tot uh, volgende week, ja, in ieder geval. volgende week. Hè. Volgende week Beverwijk, uit. Volgende week Wijk, en dan uh, gaan we elkaar weer uh, spreken. Oké. Okay. Oké, okay, dankjewel. Hoi, hoi. Hoi. Zometeen zo meteen gaan we vanaf het voetbal weer door naar de autosport. En dan gaan we naar het theater van de autosport, naar Rindelhalsen. Het nou, ging weer heel mooi uh, hier in de studio. Collega Benna Die belde zojuist naar uh, Beverwijk, naar Rendel Lawson. En die zegt: Je krijgt even een zingende mevrouw. En dan uh, komen we naar je toe. Nou, die zingende mevrouw was deze Sandra en uh, Maria Magdalena. CFM, Race Radio, Pit report. report. En van die zingende mevrouw gaan we inderdaad naar het Theater van de Autosports. Ja, ja. Wie kent het niet? Wie kent het niet? Rendel Lawson uh, daar. Uh, in uh, Beverwijk. Goedemiddag, Rendel. Ja, ja, want de Formule 1 seizoen is voorbij. Maar hier gaat het eigenlijk gewoon, gewoon tot het bestaat van de Formule 1 gewoon door, hè? Het is ja, niet altijd feest. Ja, toch. Ja, ja toch. Maar en maar... Uh, ja, krijg je dan ook, uh, ook buiten het seizoen uh, mooie nieuwe materialen aangeleverd van de Formule 1? Nee, ja, dat, dat komt nu juist pas binnen. Er, oh. er, uh, er zit altijd vanuit, uh, zeg maar, China, waar het meeste gemaakt wordt een, een kleine vertraging. Dus uh, alle nieuwe modellen van afgelopen seizoen, die gaan eigenlijk een beetje vanaf daar. Dus er is al het een en ander binnen. Maar tot en met een beetje begin van de start van t, uh, volgend jaar, uh, uh, blijven die modelletjes binnenkomen. Dus uh, de mensen lopen altijd eigenlijk maar een halfjaartje achter, <laughs> zeg maar. Ja. Maar de, de, ja, die fabrikanten, die moeten het toch eerst produceren, dan moeten het toch op een boot. Die is ook zes weken onderweg. So. Dus wat het allemaal hier is, ja, we zijn, uh, we zijn even een stukje verder. Ja, maar ja. Het, het, het loopt nu allemaal tot en met de feestdagen en ook na de feestdagen en ook januari. Februari blijft het nieuws hier binnenstromen, altijd. Het gaat gewoon 52 weken per jaar door. Geweldig. Ja, vertel eens, uh, Rendel, dan, wat heb uh, onlangs uh, nieuw uh, binnengekregen... Nou ja, wat er nu allemaal uh, aan staat te komen, zijn natuurlijk een beetje door de auto's van 2023, de Formule 1 auto's, dus uh, dan krijg je de McLaren's binnen en je krijgt er weer, of de, heet dat, uh, de, de, de Red Bull's natuurlijk, ja ja, de Mercedes zijn er, uh, allemaal dat soort autootjes, 1,43, uh, die zijn nu allemaal aan het binnenkomen en uh, ja, ik heb hier op tomelijk ook een paar mensen die zijn het stapelen, maar ja, die moeten er allemaal wel weer de kast in natuurlijk thuis. Oh. Het seizoen uh, gaat gewoon door, dus dan kan er weer een plankje opgeschoven gaan worden. <laughs> de, ja, zo Geweldig. gaat het bij de verzamelaars door. Hè? 2022 een, een plankje lager En dan gaat het 2023. Oh, ja, natuurlijk. Die gaat op, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, die moeten op hoge hoogte. Ja, ja, ja. Ja, komen ze dan uit de, uit de hele regio naar jou toe? Of zelfs uh, landelijk? Ja, zelfs het, ja, landelijk sowieso. Uh, ik heb ze vandaag uit Groningen gehad. Uit Zo. Limburg gehad. Uh, ja, ze komen zelfs uit België. Uh, ik heb zelfs... Uh, uh, van de week had ik uh, zelfs klanten uit Argentinië. Dus kijk Zo, gaaf, hè? Die komen helemaal uit Argentinië over. En die gingen met een hele grote doos weg. Ja. Dus ja, dat gaat eigenlijk wel wereldwijd. Uh, dat ze wel binnenkomen. En dan ook hopen dat ze wat oudere modeltjes vinden. Want ik heb natuurlijk niet alleen de nieuwste. Uh, ik heb hier wagens van, uh, vanuit de jaren 60 tot en met uh, tegenwoordig staan. Dus staat, de, de, de, de autosport staat heel breed vertegenwoordigd. Ja, absoluut. Hartstikke leuk. Zeg, Rendel, toen ik je belde. Toen, uh, ja, was dat was natuurlijk altijd weer een feestje bij jou. Maar uh, jullie waren met, met iets bezig. Uh, was je aan het kijken naar iets? Een, uh... Uh, we zijn even een beetje aan het kijken natuurlijk. Kijk, het, uh, het Formule 1-seizoen dat weten we gelijk. Ja. En we weten ook dat volgend jaar eigenlijk niet zo heel veel gaat veranderen. Nee. Uh, we hebben zelfs Logan Sargent, die heeft zelfs weer een contactverlening. Nou, daar waren we wel heel erg verbaasd over. Ja, ik, uh, ik eigenlijk ook. Maar komt dat uh, waarschijnlijk, hè, denk ik zo, omdat het een Amerikaan is? Uh, denk Amerikaan, dus ik denk dat daar geld uh, vanuit een bepaalde organisatie wat toegeschoven is uh, richting Willems... ...dat hij toch wel een jaartje mag rijden, want even heel eerlijk is eerlijk, die jongen heeft niet veel laten zien dit jaar. En, uh, en uh, zeggen ze wel, de, de mensen die hem heel erg goed kennen, hij had gewoon een jaartje nodig en na volgend jaar gaat hij knallen. Nou, uh, kijk naar Nick de Vries, die heeft ook geen jaartje gekregen. Dus hier, ja. gaat, toch, hier gaat het uiteindelijk om heel veel, ja, heel veel dollars, denk ik. Uh, ja, nou ja, Willie zal er blij mee zijn. het is geen team met uh, duizenden sponsors op de auto. Dus uh, die hebben elk centje nodig, denk ik, met het hele verhaal. Ja. En dus uh, vandaar. Nee, maar we waren even bezig met een... Uh, uh, waar we volgend jaar echt ja, heel erg naar uitkijken. En uh, ik denk dat we echt uh, iemand met uh, ja, heel veel uh, autosport in zijn bloed. Uh, absoluut. Is het nieuwe WEC kampioenschap. Het World Endurance Championship. Mm. Want dat gaat natuurlijk volgend jaar... Dan gaat de uh, hypercars komen. Oh. En uh, ja, en dat zijn natuurlijk uh, echt hele dikke auto's. Uh, en er gaan ook heel veel merken aan meedoen. Met uh, toch wel wat hele grote namen. Met ook uh, rijders. Uh, met, met hele grote namen. Hele grote uh, rijders die al heel lang in het Juins... Ja, en ja, Palmares gehaald hebben natuurlijk. En, uh, maar jongens, dat, dat wordt een kampioenschap. Ja, dat gaat gewoon geweldig worden. Echt nou, geweldig. vertel eens. Hoeveel auto's denk je dat er van start gaan? Nou, heel veel. Uh, sowieso altijd, 40, 50... Nou, 50, 60 auto's, maar so. in dat hyperkampioenschap jongens, even een paar merken, hè? we gaan even, We even een paar op die echt meedoen. Ja, ja. Ik kom met een hypercar, Porsche natuurlijk, so. Toyota, waar Nick de Vries gaat rijden, hè? die heeft een uh, fabriekscontact ja. fabrie gekregen. Ja. Uh, Isotta, Fancini, daar hebben een hoop mensen nooit gehoor, van gehoord, maar die gaan meedoen. Eh, uh, BMW komt natuurlijk met een hele grote hypercar, Alpine, eh, uh, die gaat meedoen waar uh, gewoon uh, Alpine, waar Mix Schumacher gaat rijden natuurlijk. Hm. Uh, die stapt daarin. Um, dan hebben we natuurlijk de Ferrari die Le Mans won dit jaar. De 499P. Nou, daar zitten ook een paar uh, waaronder. Uh, even kijken, wie gaat er meedoen? Uh, Rubik Kubica die stapt daarin als fabrieksrijder. Oh, ja, hoe gaat dat met hem? Is hij helemaal uh, weer... Uh... Nou, je moet de hartstikke ja, groepen de, de, hebben. De ouwe. De ouwe. Ja, ja. Oud is hij wel natuurlijk, maar... Ik denk dat als jij door Ferrari als eerste rijder wordt gevraagd, dat er nog steeds snelheid in zit. Ja, ja, ja. ja. Nou, ouwe. ja. ja. nou, Lamborghini, die komt natuurlijk uh, met die hypercar. Diezelfde hypercar die trouwens dit weekend op de motorshow Essen staat. Hè. Daar staan ook een aantal van die auto's tentoongesteld. Dat is ook dit weekend natuurlijk in Essen. De beroemde motorshow. Uh, Peugeot komt daar met de de 9x8. Met onder andere Paul Di Resta en Louis Duval. Nou, dat zijn echt gelouterd rijders. Ja, die jongens, dat wordt sowieso mooi. Maar het grootste verrassing no. is in de andere categorie, de Elm GT3. Later. Dat gaat uh, voor Team WRT. Dat is met die hele mooie BMW 4 GT3. Een dikke auto. Valentino Rossi rijden, hè? Zo. So. Oh, oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. Naar vier je wielen. Er hey. is ook een contract getekend. Ja. Geweldig. Dat uh, was gelijk snel in het ding, dus ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja jongens, dit, dit gaat... Ook voor natuurlijk de fans leuk worden. Want je gaat uh, grote jongens die bij de Formule 1... en ook in de MotoGP niet bereikbaar waren... zie je opeens gewoon door het bed lopen. Ja, ja, ja, ja, precies. Ja, leuk. De dus een uh, aftekening jarig is geweldig. Ja, dus een, een nieuwe toerwagenklasse, begrijp ik aan je woorden. En ja, ja, die hypercar is een hele nieuwe klasse. voor. voor en een hele nieuwe tours. klasse. En de LMGT3 heeft nu... Ja, jongens, ze hebben zoveel namen gedaan, maar is volgens mij de vervanger voor de LMGTE... En dat zijn er voornamelijk uh, de BMW M4, de Ferrari 296, de lamborghini Huracan. Dat zijn die echt hele mooie sportauto's. Uh, die gewoon uh, de, die klasse gaan vormen. En daar zitten, geloof ik, meer dan ja, 20 auto's in. Dus nee. dat zijn er. ah uh, ja, jongens, die dat gaat echt zo leuk worden. He. En waar, ga, waar, waar krijgen we die te zien? De, op de Europese circuits? Op de Europese circuits en ook in de wereld. Het gaat okay. de hele wereld over. Okay. Uh, de Endurance Championship gaat overal heen. En ja, de hoop van die auto's, natuurlijk. Absoluut de tijdens de 24 uur. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, en daar, daar wil iedereen natuurlijk bij zijn, in het hmm. hele verhaal. Uh, ja, ze gaan, ze gaan de hele wereld over. Dus okay. dit, wordt, uh, dit wordt echt uh, ja, genieten. Ja, ja, ja dus, uh, zeker genieten. Ik zit, ik zit even te kijken hoor. Uh, ja, Europa, Middle east Azië, Noord-Amerika, Zuid-Amerika. Uh, op zijn quiz als uh, Doua, Imola, Spa-Francorchamps, Le Mans, Sao Paulo... Zota, Fuji en Bahrein. Nou, ja. wat wil je nog meer? Nou, inderdaad. Wat ik wil je zou je de eens gaan bestellen. Ja, toch? <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zeker. Ja, dan gewoon, het wordt, wordt gewoon een mooie, in, in die kant een mooie autosportjaar. En de Formule 1 volgend jaar, ja, we hebben even winterstop. Uh, hoewel, ik heb begrepen dat de meeste van die carussen half januari alweer in de simulatoren zitten. Uh, want uh, dat begint ook alweer in maart, geloof ik. Hè. Het gaat allemaal snel. Ja. De, dus. Uh, zeg, uh, dan, uh, rennen we nog even een klein zijstapje naar uh, Ferrari. Uh, ik heb het even gauw opgezocht. Uh, ja. Er komt een film over Enzo Ferrari uit. Ja. Die gaat draaien op 25 januari 2024. En uh, in uh, de zomer van 1957 dan heeft uh, Enzo Ferrari uh, problemen met zijn bedrijf. Hij dreigt namelijk een failliet te gaan. En. Um, zijn huwelijk staat ook onder druk daardoor. Ook om heel, oh nee, omdat zijn zoon was overleden. En dan gaat hij de 1000 kilometer race rijden. En daar hebben ze een film over uh, ge, uh, gemaakt... En ik heb de trailer gezien. Wauw, wat een beelden, wat een beelden. Dat is een hele, dat wordt echt een klappertje hoor. En uh, dus uh, dat wilde ik ook even meemaken. Ja, ik, mee hoop, mee. ik hoop alleen niet dat het een te geromantiseerd verhaal gaat worden. Maar dat kunnen ze natuurlijk wel. Het komt in dat Hollywood vandaan, ja hè. Ja, uh, het zal uh, want, want Enzo was natuurlijk geen makkelijk figuur. Nee. Uh, zeker niet voor zijn En uh, Zeker niet voor de, voor de mensen in de autosport. Hij eiste gewoon uh, absoluut alles natuurlijk uh, van zijn rijders. Maar ook van zijn, uh, van zijn mensen in de fabriek. Ja. Het schijnt niet het liefste mannetje van de hele wereld geweest te zijn. Oké, okay. ja, ja, ja, ja. Anders krijg je natuurlijk ook zo'n merk niet groot. En hij heeft natuurlijk wel, nou, hij zeg, wel ja, ja. van ja. niks, hè? Heeft hij natuurlijk wel iets waanzinnigs gemaakt. Ja. En, uh, het is nog steeds eigenlijk gewoon. Ja, is dit, uh, hoort dit bij het erfgoed van de wereld, uh, Ferrari? denk het wel, hè? Nou, denk het ook wel, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Hè, absoluut wel, hè? Dat is wel een merk wat iedereen gewoon uh, ooit, uh, ooit een Ferrari wil hebben. Laat het zo zeggen. Ja. Nou, ook niet nou, hoor. Ik hoef hem niet te hebben, want je Echt? kan er geen, geen krabieren meenemen. Dat is, uh, nee. <laughs> nee, nee. Ik heb er nooit één gehad en je kan er inderdaad geen boodschappen met Albert Heijn mee doen. Dus het, nee, zit niet op. het zit heel laag, hè, toch? Heel laag aan de grot. Ja, ja weet je, het is mooie techniek, het is allemaal prachtig, maar je, ik was het type niet voor. Ik was, ik was net niet uh, zeg maar, dat je de hele dag gezien wil worden, dus dan moet je niet in zo'n ding kruipen nee, nee, precies. Absoluut precies. niet, nee. absoluut niet. Nee. Waar wil je wel in gezien worden? Oh, gewoon in een... Uh, waar, waar, nou, uh, ik heb eigenlijk geen idee. Ik ben helemaal geen... Uh, sowieso niet in een elektrische auto. Dus daar ga je me helemaal nooit in zien. Dat is wel okay. waar. Uh, er, moet, er moeten wel zuigers in het werk doen, zeg maar. <laughs> ja, ja. ja, ja. Nou, ja uh, waar wil ik helemaal nooit in gezien worden? In een... Uh, ja, nou, ik heb eigenlijk geen idee. Weet je, uh, als het rijdt, dan stap ik in en uh, dan kom ik wel ergens. Moet, uh... Oh, ja, ja, ja een ja. Fiat Multipla. Nee, daar wil ik nooit in gezien oh, worden. Oh, nee, ja. oh, nee, dat ding, <laughs> joh. Hoe hebben ze het kunnen ontwerpen, hè? Oh, hebben ze het kunnen nog over... Oh, oh, oh, Via, via het Multiplaat, ja. dat, dat is wel de limiet... ook voor een auto met, met zuigertjes die op en neer gaan. Ja, ja, nee, ja dat, nee. ik weet nog dat die net uitkwam. Ik denk, wat hebben ze nou weer op de markt gebracht? Uh... Nou, ik dacht dat er een boom opgevallen was aan de volk. Ja, oh, wat verschrikkelijk. Er is wat misgegaan. Ze, ze, ze, ze hebben, het concept was natuurlijk leuk met drie mensen voorin... want dan kan je gezellig nog met een paar, uh, paar mensen gezellig... op de voorbank kan je nog een beetje ja. toeren. Ja, ja. Maar ja, die, die neus, het was inderdaad, ze ja. dus, waren vergeten... Dat dat het nog wat er voor moest zitten. Geen idee. Maar Echt, ja, wel, dus, ja, er zullen wel liefhebbers van zijn die, dat hun cultauto is. En dat ze zet, het gaat ooit nog zo'n cultauto worden dat je er miljoenen euro voor ja, precies ja, ja, Dat krijg je dan. Ja, ja, dat ja. krijg je dan. Ja. Ja, ja, ja, geweldig. Ja, we noemden hem uh, vroeger altijd de Multifla. De Multifla. Oh. Ja. Ja, maar het ergste was: die eerste was heel erg, maar toen gingen ze ook nog verder door met het ontwerpen. Die was nog veel erger. Ja, Oké. Okay. Ja, dan. Congerent dan. Ja, het ja, ja, ja. ja, ja. ja, blijft Klieren kunnen hele mooie dingen maken, maar het kan ook vaak heel erg misgaan, <laughs> zullen we zeggen. Ja, ja. toch? Oké, okay, Rendel, dankjewel voor deze week. Ja, volgende week weer. Nog meer nieuws hier vandaan. Ja, gezellig. Oké, we spreken je volgende Kat. week. Hoi, weekend. Hoi. Nog uh, hoog genoteerd in de diverse lijsten. En geldt terecht, want het is een lekkere single deze van Kelvin uh, Harris en uh, Sam Smith en Die Sire. Daarmee is het even uh, een half vijf geworden. En, uh, inmiddels uh, bijna donker, zandvoorts. En we gaan uh, het uh, beest van de week doen, uh, Benno. Ja, we hebben nog één hond in het dierenhuis. Die oh, oh, ja? op de website. Oh, wat zielig. Um, ja, dat is eigenlijk een beetje zielig. Tenminste, misschien zitten er nog andere honden, maar die zijn al uh, bezet. Of daar, uh... Maar ze hebben nog wel 16 konijnen. Dus, oh. als je, uh, dus jij uh, hebt uh, konijnen in de aanbieding? Uh, uh, uh, uh, nou, die, uh, uh, nou, ik niet, maar het dierenhuis uh, zeker. En je hebt ze echt uh, voor het uitkiezen koppels en uh, whatever allemaal. Ja, de kerst komt er weer aan. Hè? Ja, dus, daarom. Uh... Maar uh, de, die ene hond, die heet. Uh, Bello en uh, dat is een stafferd man, een mannelijke hond. Een, uh, hoe noem je dat ook weer? Een, uh, je hebt teefjes en je hebt... Uh, nou, ik ben even kwijt hoe je dat... Uh, hoe je nou een uh, mannelijke hond noemt. Uh, je weet het ook niet. Nee, ik zit aan te denken. Goed, een bulldog. Bello is in ieder geval vier jaar oud. En hij is gedumpt. Is gewoon gedumpt door wat uh, toen uh, zijn baas moest zijn en heten. En... En Bello is een hele energieke hond en het leven is één groot feest. Kijk, dat moeten we hebben. De slingers heeft hij niet nodig. Hij is al gezellig genoeg. In zijn vorige huis was hij vriendelijk naar de kinderen. Maar ze moesten wel tegen een stootje kunnen. Het is een echte mensenhond en sluit graag vriendschap met iedereen. En het is soms een beetje moeilijk voor Bello om te begrijpen... dat niet iedereen zijn vriend wil zijn en andere dieren, daar heeft hij eigenlijk ook geen problemen mee. En het gaat hem eigenlijk allemaal vrij makkelijk af. Dus uh, uh, eens even kijken of zeg ik dat niet goed. Uh, oh nee, nee, nee. Het, hij zoekt dus een huis zonder andere honden. Nee, het is precies oh. zonder andere honden of katten. Dus het gaat eigenlijk alleen maar om mensen. Uh, en het is ook belangrijk dat de baas, dus de nieuwe baas... Dus hem straks altijd aangeleend uh, houdt, uh, uitlaat. Want ja... Dat uh, is misschien een te omstuinige hond. Uh, hij was gewend om een paar uur alleen te zijn. Dus dat, uh, dat lukt allemaal wel. En het kan misschien nog wel langer als dat rustig wordt opgebouwd. En, en uh, hij kan thuis ook een heel leuk kunstje. Maar uh, hij kan namelijk deuren openmaken. Oh. Ja. Hé, hey, uh, ja, kijk. Ja, ja, ja, ja. Ik zou zeggen, als je een bank wil uh, beroven. Ja, dan moet je bijlo meenemen. Ja. En, uh, en naast dat hij zeer vrolijk, gezellig en natuurlijk een knappe hond is... zover je een hond knap kan vinden, is hij ook heel erg sportief. Hij uh, werkt graag aan zijn wasboordje en maakt ook graag flinke wandelingen. En wanneer hij geen be uh, voldoende beweging krijgt, uh, kan hij best wel trekken aan de riem. Dus er wordt een, uh, een sportieve baas gezocht voor Bijlo... Hij valt onder het soort van de terriers. Het is dus een mannetje geboren 15 juni 2019. Kan bij kinderen, kan niet bij soortgenoten. Ook niet bij andere honden, kan niet bij katten. Dat is eigenlijk ook wel zielig voor die hond, dat hij dat allemaal niet kan. Hè? Hij heeft geen speciale zorg nodig, is gecastreerd. Kan alleen thuis blijven, kan mee in de auto. Gedrag aan de lijn is goed beheerst. Basiscommando's ook fijn, is ook zinnelijk waakzaam. We hebben nou weer een waakzame hond, altijd lefijn. Niet voor in de studio, want dat hebben we al één keer meegemaakt. En dat mag nooit meer gebeuren. Heel weinig verzorging nodig. Wat heb je met die hond gedaan trouwens? Nooit meer wat over gehoord uh, uh, of de beest. Wat denk je? Ja, oké. Okay. Ja. En uh, goed, dus uh, bijna, die kan je vinden aan onze eigen dieren hier aan de Keeselstraat. Dierentehuis Kinnembland, zo heet de naam. En daar, uh, ja, daar ga je de procedure in om. Uh, uh, of je wel of niet de baas kan worden van bijlopen. Oké. Okay, de reu. Reu. Oh, reu. Reu. reu Krijg je uh, gecorrigeerd door een weluisteraar. Goed zo. Ja. Reutjes en thee. Mannelijk hond. Ja, mannelijk. De reu. reu. Oké. Okay. Nou, helemaal oh. goed. Bello in de aanbieding bij het thuis Keesomstraat nummer 5. Ja. Dankjewel Benno weer voor het Beest van de weg. Gaan we nog even naar het voetbal. Ja, Jan van der Leden die bleef maar WhatsAppjes uh, sturen... Oh. Want uh, ja, we verliet hem uh, toen het uh, 5-0 uh, was. Ja, ja. En uh, nog geen nog minuut later was het ineens uh, 6-0. En toen stond er ineens 7-0 op het scorebord. Nou, ja, en toen uh, vlak voor het einde werd het nog 8 tegen 0. Jee, dus, dus een hele mooie wedstrijd uh, voor uh, SV Zandvoort. Wat zal het B bielekkers maken? Zeker, dat zei ik ook tegen Jan. De eindstad van de wedstrijd uh, SV Zandvoort-Fortuna-Wormerveer... 8-0 daar op Duintjesveld. Een mooie prestatie dus. Uh, wederom voor het team van S.W. Zandvoort. en uh, c'est uh, Altijd uh, in dit programma op uh, de laatste zaterdag uh, van uh, de maand... Uh, nu hebben wij het uh, mooie stuk Prohesie... ...van uh, onze uh, eigen dichter en schrijver uh, Marco Temes. Ja, ja, en, ja, dat is altijd een uh, mooi moment als uh, Marco weer uh, lekker erbij uh, schuift... ...en uh, met een mooi uh, stuk uh, aankomt. Uh. Wat uh, vind je er tot nu toe van? Ja, ik vind het fantastisch en het is zo mooi dat we het vandaag weer laten horen. Zeker. We gaan terug naar vorige week. Toen bracht Marco het mooie stuk prowessie wat heet Kerststukje. Kerststukje. Wat hebben we toch gehaast. De grote Klaas is nog niet terug naar Spanje... of richt ons op de volgende feestelijke campagne. Dagen zijn we aan het rennen en plannen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 Mooi stuk uh, provisie van uh, vorige week van uh, Marco Temes. Prachtig. Dat was uh, kerststukje. En dat doen we natuurlijk uh, elke uh, laatste zaterdag uh, van uh, de maand uh, hier uh, bij ZFM. Dus uh, wil je trouwens uh, dat nog een keer naluisteren? Want ik haalde het ook gewoon van uh, de app af, uh, Benno. Ja. Want uh, onder uh, de podcasts en uh, uiteraard de uh, uitzending gemist... kan je nog een keertje terugluisteren naar uh, de mooie stukken pro -SI van uh, Marco Temes. In uh, vorige week dus uh, kerststukje. alles en sommige mensen die vragen maar wat het zijn van die mensen die hebben geen wensen mijn vader heeft nooit echte wensen gehad sommige mensen zijn erg bedachtzaam anderen geven juist toe aan een grill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 Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal En een maan die door de bomen schijnt En een ster boven een stal En een adreslee in de winterse kou, maar alle Liefste, wil ik jou? Ik vraag aan Sinterklaas. En... Want het aller, allerliefste wil ik jou Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest Ik vraag aan Sinterklaas een vrede overal Op je radio met ZFM hele fijne dagen Happy Christmas baby Voor heel veel mensen is het uh, vanavond uh, pakjesavond, uh, Benno. Ja, gezellig. Ja, die vierde, de Sinterklaas al, zo ook voor uh, Fred. Vandaar dat hij er niet is uh, zo dadelijk uh, na vijf uur. Maar wel lekker een non-stop in Entertainment for You. En uh, ja, ik vraag aan Sinterklaas een heel uh, gelukkig kerstfeest. Vond ik wel een hele goede van uh, Henk Timmy om te draaien. En dacht aan Baby Don't Go. De speciale kerstuitvoering van Close to You. Ja. Over uh, Entertainment for You gesproken, nou zo meteen non-stop. Vorige week was daar te gast Michael Anthony Austin ook live gezongen. En hij gaf een mooi prijspakket weg, dat kon je daar winnen. En Michel Pals, junior, is daar de winnaar van geworden. Van harte gefeliciteerd. Zeker, zeker, zeker. Zeker. Nou, je hebt nog een uh, kort bericht. Ja, we hebben nog een persbericht uh, liggen. En dat is uh, van het TNO. Ja, dat moet je wel meenemen natuurlijk in je uitzending. En het onderzoek van TNO constateert toenemende energiearmoede in Noord-Holland. Huishoudens met lage inkomens hebben veel last van stijgende energiekosten. Zelfs wanneer hun woningen voldoende geïsoleerd zijn... Dit is een van de conclusies van het onderzoek naar energiearmoede in Noord-Holland. Het uh, onderzoek is uitgevoerd door TNO met subsidie van onder andere de provincie Noord-Holland. De geografische spreiding van de energiearmoede toont aan dat zowel stedelijke als landelijke gebieden worden geraakt. Dit benadrukt de noodzaak van gerichte interventies op zowel gemeentelijk als wijkniveau. Uit het rapport komen Amsterdam en Zandvoort wat dat betreft uh, energie. Uh, wat betreft energiearmoede naar voren als uh, meest getroffen gebieden. Dus dat is nogal wat voor dit dorp. Uit de resultaten blijkt dat in 2022... naar schatting 7,8% van de huishoudens in Noord-Holland in energiearmoede leefden. Ze hebben een laag inkomen en hoge energiekosten... of wonen in een huis dat niet goed geïsoleerd is. Het onderzoek laat zien dat de maten waarin uh, verschillende huishoudens kwetsbaar zijn... Voor hogere energieprijzen sterk afhankelijk is van hun inkomen, woningkwaliteit en eigendomssituatie. Roosan Kokken, dat is de gedeputeerde energie en klimaat van de provincie Noord-Holland. Als gevolg van stijgende energieprijzen wordt de energierekening voor steeds grotere groepen in onze provincie moeilijker te betalen. Daarom hebben we eerder dit jaar 9 miljoen euro beschikbaar gesteld... aan de gemeentes, zodat zij hun inwoners kunnen helpen. Naast financiële steun biedt de provincie praktische ondersteuning... met het servicepunt Duurzame Energie, de zogenaamde SPDE. Uh, dit is een kennisbron voor, voor gemeenten. Zij organiseren een maandelijkse vragenuur, webmanias, nieuwsbrieven en podcast. Experts zijn klaar om gemeenten te begeleiden en te informeren over regelingen... Of over goede voorbeelden elders in het land. Ja. Het onderzoek laat zien dat lagere inkomens niet vaker een slecht geïsoleerde woning hebben... dan hogere inkomens, zoals vaak wordt aangenomen. De coöperatiewoningen zijn over het algemeen van betere kwaliteit... dan koopwoningen en woningen van particuliere verhuurders. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het energieverbruik nauwelijks verschilt tussen inkomensgroepen. Het verbruik wordt vooral bepaald door het energielabel van de woning. Oké, okay, oké. Okay. ja, En dat uh, wordt uh, steeds beter. Ja, Daar dan... zorgen ze in ieder geval voor uh, ook de woningbouwverenigingen. Dat moet steeds beter worden. Ja, ja. En... van uh, label E geloof ik dat dat uh, ook al niet meer uh, kan. Oh. Nee, moet... dat moet uh, ook weer geupgrade worden. Goed zo, goed zo. Zeg maar, op zich uh, allemaal goed. Dan laten we hopen dat het helpt en uh, de kerstversiering ietsje lager zetten misschien. Uh, nou. De lampjes. De, oh, kan dat? Oh, ja, ja, dat weet ik niet. Oh, nou, volgens mij niet hoor. Okay, okay. gewoon een erin en het brandt. <laughs> en ja. Ja, ja, Iets minder ophangen, Benno. Ja, ja, kan. Ja, ja, ja, gewoon in nou, de ja, zitten. dit was hem weer. Dat Zandvoort we... op zaterdag. Het ja. zit er weer op. Oké, okay, we worden herhaald. Zeker. Aankomende maandag weer tussen twee en vijf. Dus uh, mocht je luisteren. Is het even voor vijf uur op de maandagmiddag. Ja. Als het er een herhaling is. Tijd voor de piepers op te zetten <laughs> en eet smakelijk. Nou <laughs> <laughs> ja, ja, ook voor nu, hè, trouwens? Oh, oh ja, natuurlijk. Ja, ja natuurlijk. Het is weer etenstijd. Het is van een borrel. Een borrel. Een, borreltje. een borreltje. Lekker, ja, lekker, een lekker. Nou ja, volgende week uh, zijn we er weer met uh, dit programma. Ben ja. jij even een weekje weg? Oh ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ik word vervangen door Maurice. Maurice Mulder. Ja, volgende week op jouw plek. Ja, gezellig. En dan uh, die week erop ben je er gewoon weer. Mooie winst ja. voor uh, SV Zandvoort. Nou zeg. Thuis tegen Fortuna Wormerveers. Ze hebben daar echt uh, het team uh, uit de Wormerveer uh, afgeslacht. Kan ik, je wel zeggen. Nou, dan denk ik Ik denk dat Polonaise is uh, momenteel in... Polonaise, de, in, Hollandaise. In, ja, ja in, in, de, de kas, in de kantine. Uh, kantine daar, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. 8-0 werd het namelijk, die wedstrijd. Uh, zo, zo, zo, zo. Jeetje, jeetje. Geweldig geweldige uh, prestatie. <laughs> dus uh, nou ja, volgende week een uh, weekje vrij. En dan uh, ben ik er weer met uh, Maurice Mulder. Zometeen Entertainment for You. De non-stop uh, uitvoering van uh, dit programma. Ja. Ik zeg uh, tot volgende week. En Danny Vera is de laatste die we voor vijf gaan draaien. The best days of my life. Tot volgende week. Dank. Hoi hoi. Got nowhere to go, got nothing to do It's the day after Christmas and I'm thinking of you I'm looking out of my window, but there's nothing to see We onderbreken deze plaat even voor een belangrijk bericht, Benno. Ja, ik krijg net door um, uh, Code Oranje gaan we in uh, vanavond. Uh, en uh, vanavond tot begin van de nacht: Code Oranje voor Noord- en Zuid-Holland. Um, uh, vanwege. Uh, Gladheid door IJssel. Dus dat is altijd uh, vreselijk oppassen. Ik zou zeggen, beste mensen, mensen, blijf binnen. Zeker, houd er rekening mee als je toch de weg op moet. Ja, ja. Nou ja, veel sterk wel allemaal. I'm not a billionaire yet guess there's nothing for me I got the wife dark car and house and some cards of my sleeve but I Said that these are the best days of our lives And where the wild roses die You'll find a soft place to hide And where your troubles don't mind These are the best days of our lives Gone, no heroes waiting all night long to save the city from her darkest night. So, where are the brave? I don't mean the soldiers that fight the wars, but the man on the corner working in a store, he hopes.